Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Journalisten hebben vorig jaar bijna 250 keer melding gedaan... van bedreigingen, geweld en intimidatie tijdens hun werk. Vooral rondom demonstraties ging het vaak mis in Nederland... zegt deze organisatie die dat bijhoudt. Er werd gescholden en geduwd. Ook werden journalisten met van alles bekogeld en geslagen. En dan moet je vooral denken aan de rellen rond de UvA... De pro-Palestina-rellen, waarbij heel veel journalisten geïntimideerd zijn... te maken hebben gehad met fysiek geweld. En beide, intimidatie, fysiek geweld, is echt uh, het afgelopen jaar daardoor uh, fors toegenomen. Het is al het derde jaar op rij dat er een toename is. Vooral journalisten die iets maakten over Israël en Gaza waren vaak doelwit. In Gratem, in Limburg, is vanochtend een schoolbus in brand gevlogen. Het gebeurde rond kwart voor acht... De chauffeur en de 40 kinderen konden op tijd uit de bus komen. Er is niemand gewond geraakt. De bus is wel volledig uitgebrand. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Agenten in Brabant hebben afgelopen weekend iemand van de snelweg geplukt... die rondreed op een bromfiets. De bestuurder ging over de vluchtstrook en had zes glazen alcohol gedronken. Dat is veel meer dan is toegestaan voor iemand van 18. Het rijbewijs van de man is ingenomen en hij moet een cursus alcohol en verkeer volgen. Nieuwjaar, nieuwe kansen. Daar hopen de voetbalsters van WVHEDW 4 tenminste op. Zij waren het slechtste voetbalteam uit Amsterdam van 2024. Vorig jaar kregen ze in 22 wedstrijden bijna 200 tegendoelpunten. Maar ja, of het in het nieuwe jaar beter gaat. Bij de eerste training van 2025 kwamen maar zes spelers opdagen.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 Een klein beetje licht aan het einde van de tunnel is er wel. In een van de laatste wedstrijden van 2024 werd het eerste puntje gepakt. En het weer nog veel grijs en op sommige plekken kans op een bui bij een graad of 10. Vanmiddag slaat het om, er trekt regen over dan en het gaat flink waaien. Het is ook een stuk frisser rond de 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Wat zullen we nou beleven? Ach, voor het, minste, voor het geringste trekt de hele Stammerkraan erop buiten tegenwoordig. Weet je nog van de zomer op het strand? Helikopters, ambulances, brandweerwagens, politie. Ja. Het leek wel een Bond bondfilm. En waarvoor? Een wesp. Juist, een wesp. Was er iemand gestoken door een wesp? Een toerist. Zo'n opgeschoten knul met een petje, hup, op een brancard. Lappelingen zijn er tegenwoordig allemaal. En weet je wat het allemaal kost? En dat van onze belastingcenten. En mijn bonnen schrijven, daar hebben ze wel alle tijd voor. Als ik die bij elkaar optel, dan had ik er een heel huis voor kunnen kopen. Had het gedaan, Leo. Beter dan die griebensooi hier. Moet je luisteren. Ik zet mijn auto altijd voor de trocht. Dat doe ik mijn leven lang al. Nou heb ik elke week een print op mijn voorruit. Ja, nou, dan moet je ook wat cent in die parkeermeter gooien.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 dat was het. Ik dacht dat er een zonsverduistering ja, was. Ja, lach maar. Nou, kan ik niet eens naar de bingo? Waarom niet? Ja, alleen nog vind ik er niks aan. Zie zit hier in eentje. Ach, gewoon een borrel erin. Wil in een slokkie. Een borrel? In een waterfles? Krijg dat, nou wat? Dat is je geheime drankvoorraad. Niet verder vertellen, hoor. Anders mag hij vanavond niet meer in bij Olkebolleke. <laughs> mag jij er nog wel in dan? <laughs> Is volgens mij heel lang geleden trol. Pas op, hè. <laughs> Bij ons is het nog minimaal twee keer per week bal. Houd toch op, Leo. Nationaal is je te ronk als een snijlpaard. Kan de ramen horen trillen. <laughs> ik denk dat ik hier de enige ben... die uh, om de dag nog eens een goed gesprek heeft met zijn vrouw. <laughs> met met zo'n rug zeker. Dan kan je net zo goed, goed weer gaan lassen, hoor. Ook lekker heet. Ja, en stop jij die spaar bruis nou maar weg... want je begint behoorlijk slap de te lullen, Bol. Zeg, bed. Heb jij geen zin om mee te gaan naar de bingo? Naar de bingo? Waar zie jij me voor aan? Nou, dan niet. Dan ga ik maar een peukje doen buiten. Succes met de boodschappenbol. Heb je lichtkogels bij je? Lichtkogels? Ja, voor als je verdwaalt. Volgens mij weet je nog eens hoe je football speelt. Ja, oh, <laughs> jij bent zeker de leukste thuis te rol. Hé, hey, wacht even, Leo, ik ga met je mee. Naar de bingo? Nee, lul, een peukje doen.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 Alles oké. Okay. Gast, je ziet helemaal wit. Nee, alles oké. Okay. Je gaat toch niet afhaken, hè? Nee, natuurlijk niet. Ja, wat is er dan? Ik zag dat mens van Terrol vanmiddag. Ze heeft ons gezien. Ik kon nog net mijn madelift induwen. Ze wou tegen haar zeggen, dat achterlijke wijf. Wat gezien? Waar? De pistolen? Nee, dat wij we weet willen waren. Onderaan de trap. Shit, man. Heeft ze ons herkend? Jou niet, geloof ik. Godzijdank. Anders had ik het kunnen wel shaken met Roxanne. Je weet hoe er geluld wordt hier.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 Nou, Nee toch, mevrouw De Vries, het idee dat er straks de poes van mevrouw De Rol in mijn eten zou zitten. Of, of mijn kanariepietje. <laughs> nee, het idee alleen al. DJ Money good. I ain't got a word by shit. Money good. Ah. Buddy, idioot. Hoe kon je die scooter hier nou dumpen achter de flat? Dennis, wat moeten we nou doen? Ja, waar zitten je hersenen, man?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 Uh, voor als u een nieuwe kat wil, bedoel ik. Mevrouw Paap, toch? Ach. Niemand kan mijn kobus vervangen. Nee, natuurlijk niet. Ik kan me niet voorstellen dat er nog een tweede voor verontloopt van jullie kobus. Ik ga. Le Leo, wacht op me. In de auto. Sterkte mevrouw Tirol. Ik zal aan jullie denken, hoor. Dankjewel, dat heb ik echt nodig. Dag hoor, mevrouw Tirol. En de groet aan Leo.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 ze hebben hem zien vozen met een kerel onder aan de trap. Nee, ga weg. Dennis Pietersen? Ja, ja, van Teun Pietersen, de vrachtwagenchauffeur. Nou, die ziet hem aankomen met de vind. Oh, oh, oh, nou, dat zijn de rapengaren. Ja, nog een geluk dat die Dennis veilig opgeborgen zit. In Zuiderbosch. Zuiderbosch? Gevangenis in Herengewaard. Ja, mensen doen rare <lacht> dingen. Hé, zag je dat net klein mormeltje van me. Hé, hey, Leo, je weet toch wel dat je je hond uit moet laten, hè?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 Syrië, Bert, hij komt uit Syrië. Ja, Jan, wat doet het ertoe? Nee, ik maak bloemenwinkel van, samen met Anna. Kunnen mensen bloemen komen voor die graf of voor moeder, die vrouw? Nou, oh, dat is best clever van hem. De begraafplaats ligt er zo wat naast. Hij gaat er toe. ertoe. Wat is zijn handje? Hij heeft zijn tekentje, helemaal ondergezeken. Hij zit tot in mijn mouw. Nou, behoorlijk ook nog wat, hè, voor zijn klein beestje. Waar <laughs> haalt hij dat allemaal vandaan? Nou, Leo, weet je ook hoe het voelt?